Hoe is het poedig De privacy van slachtoffers moet beter worden beschermd. Vanaf 1 januari worden persoonlijke gegevens van slachtoffers nog wel geregistreerd, maar komen ze niet meer terecht in het strafdossier. Dat schrijft minister Van der Stuur aan de Tweede Kamer. En dat betekent dat de verdachte niet langer standaard de persoonlijke gegevens van een slachtoffer krijgt, zoals adres en telefoonnummer. Van der Stuur schrijft dat die informatie wel noodzakelijk is voor politie en justitie. Het aantal vluchtelingen dat in Nederland asiel heeft aangevraagd is opgelopen tot recordhoogte. Tot begin deze maand waren er ongeveer 54.000, dat is meer dan in het recordjaar 1994. Bijna de helft komt uit Syrië, verder zijn het veel Eritreërs, meldt het ministerie van Veiligheid en Justitie. In 1994 werden ruim 52.000 asielaanvragen gedaan. Dat cijfer is niet helemaal vergelijkbaar met het cijfer van nu, omdat de regelgeving nu anders is. Zo werden in 1994 die tweede verzoeken nog niet apart geregistreerd. Egyptische onderzoekers hebben nog geen bewijs gevonden dat het Russische toestel dat eind oktober boven de Sinai neerstortte doelwit was van een aanslag. Rusland en ook Westerse landen gaan ervan uit dat er op de luchthaven van el-Sheikh door IS een bom aan boord is gesmokkeld. 224 mensen kwamen bij de ramp om het leven. Alternatieve genezers komen vanaf januari onder toezicht van de inspectie voor de gezondheidszorg. Er komt ook een geschillencommissie die binnen een half jaar uitspraak doet en ook een schadevergoeding kan vaststellen. In Nederland zijn 40.000 alternatieve genezers actief, bijvoorbeeld als chiropractor en homeopaat. Johan Cruijff is weer beschikbaar voor Ajax. Vorige maand nog legde hij zijn rol als adviseur bij Ajax neer. Hij was het niet eens met het gedwongen vertrek van hoofdopleiding Wim Jonk. Ook vond hij dat zijn plannen niet goed werden uitgevoerd. Donderdag heeft Ajax een ledenvergadering en als het bestuur dan wordt weggestemd, is Cruijff als erelid bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen, zegt hij in de Telegraaf.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 Welkom bij weer twee uur ZFM Lunst. Zandwoord Lunst. En Dat doen we niet alleen. Ik doe dat vanmiddag bijvoorbeeld met een kerstengeltje die hier schuin tegenover me zit. Dorry, zeg maar kerstengel. Ja, Charles. Goedemiddag. Goedemiddag. En goedemiddag, luisteraars. En uh, alvast een heel smakelijk eten gewenst. Zouden die mensen nou al uh, nu al beginnen met, met uh, bijzondere. Uh, uh, lunchhapjes, uh, zeg maar. Uh, nou, dat het... zou wel slim zijn natuurlijk, want uh, uh, het, is, het is natuurlijk best heel slim... als je eerst gaat oefenen voordat je het met de kerst definitief presenteert, hè? Ja. Want maar... dan kan het best wel eens zijn dat je... Dat... Ik bedoel eigenlijk te zeggen ja. dat je juist wat minder hapjes neemt... om wat een beetje af te vallen dat je met de kerst wat extra's kan uh. Ach, joh, dat zien we in het nieuwe jaar toch wel weer. Oh, We ja, krijgen maar... ook nog die oliebollen en appelflappen. Oh ja. Ja, ja joh, dat heeft geen zin om nou rustig aan te doen. Ze hebben eens een keer, dat heb ik een keer gezien ja. uh, in, in een uitzending... zo rond de kerst, hadden ze een grote vissenkom. Ja. Die hadden ze leeggemaakt, gemaakt, hadden ze zoutzuur in gedaan. Ja. Toen hebben ze uh, wat de gemiddelde mens dus op oh, oh, oh, zo'n zo oud en nieuw uh, avond... Wegwerkt? Wegwerkt hebben ze in die, in, die, in die... Dus zijn er je maag, zeg maar? Ja. Door die vissen ja, komen, ja. is er dan een soort maag? Ja. ja en, maar je kon het dus ook, omdat het gewoon helder glas was. Kon je ja. gewoon zien wat er oh, allemaal... Oh, gebeurt. Oh. Met alles wat je erin propt. <laughs> ja, nou. ja. Ja, ja, ja. Maar goed, uh, ik, heb, uh, ik heb het gezien, maar ik heb even goed lekker genoten. Ook het oh, dat jaar, hoor, is die niet zin. dat je <laughs> alleen nog maar een kan water hebt neergezet... Nee, met wat droge kaartjes. Oké, oké. Je laat je niet ontmoedigen. Zo is dat, zo is ja. dat. Zullen we maar gezamenlijk beginnen dat we zeggen van... Ja, we all stand together. Nou, dat lijkt mij. Nou is een heel groot plan. Natuurlijk staan we met z'n allen bij elkaar. We all stand together. En natuurlijk was Paul McCartney daar verantwoordelijk voor. En daar zit een leuke tekenfilm ook achter met een kikker en zo. Ik kan me dat nog wel herinneren. Maar het liedje blijft natuurlijk zo rond de kersttijd eh, fantastisch om te draaien. Evenals muziek van de carpenters. En, eh, van hun speciale kerstcd is dit de Oeverturen, luisteraars. Misschien ook leuk om aankomende vrijdag te komen naar het uh, gasthuisplein bij de ijsbaan. Want dan zenden we daar live uit. Zandvoort draait door. Ja, het begint eigenlijk al middags met Zandvoort Lunst. En zo de hele middag uh, uh, live uitzending vanaf die locatie bij de ijsbaan. En dan uh, ja, uh, s'avonds ook nog uh, een bruisende afsluiting met Willem. Willem Bruis gaat daar uh, zorgen dat uh, het in ieder geval wat muziek betreft helemaal goed zit bij die ijsbaan. Dat is heel mooi natuurlijk. Lekker daar schaatsen. je kan daar ook schaatsen huren, heb ik begrepen. Ja, het is helemaal gezellig op dat gasplein. En uh, ja, dat sfeertje, helemaal goed. Lekker verlicht en alles. Ja, mooie mooie kerstlampjes en zo. Ja, gezellig hoor. dus de uh, tweede kerstdag, uh, s'avonds om 11 uur, de uitzending van Paul de Leeuw. Ik ben er gisteren bij geweest toen de uitzending werd opgenomen. De speciale Kerstuitzending met Paul de Leeuw en natuurlijk gasten. En wat mij daarbij uh, met name bij opviel, dat was het, uh, ja, de uh, prachtige vertolking van, of door Paul Groot, moet ik zeggen, van natuurlijk uh, Robert Long. Uh, dat doet hij geweldig. Ze hadden hem ook een beetje omgepimpt, zeg maar... tot, tot een Robert Long figuur had een krullenkop gekregen. Zag er een beetje uit als Robert Long ook. En, maar hij, hij, zijn stemmen daarna dat aardig, moet ik zeggen. En uh, hij zong fantastisch. Samen met Paul de Leeuw gisteren in de uitzending. kunt u allemaal terugzien. Uh, tweede kerstdag uh, om 11 uur, heb ik begrepen. Ja, altijd een heerlijke uh, kerstmuziek van de carpenters. kan ik uh, uren van genieten. Ik heb zo'n verzamelse dolly en die zet ik dan thuis op. Daar staan al die, die kersthits van de carpenters op. En dan uh, nou, heb je ruim een uur kerstmuziek. Hè. Maar, maar ach, het verveelt gewoon niet. Althans, ja, voor mij niet dan. Hè. Het, uh, ik, ik wist helemaal niet dat, uh, dat het uh, duo um, kerstliedjes gemaakt had. Oh, dat is dat opgenomen Oh, joh. De, ja. de mooiste, de mooiste uitstoot. Ja, ja. Oh, ho. Geweldig, geweldig uitvoering. Ja, ik vond dit ook al een heerlijk nummer. Echt, ja. echt inderdaad zo'n lekker, relaxed uh, cashnummer. Ja. Ja, leuk. Uh, Robert Long, daar had ik het net over. Ik heb gisteren paal de Groot Live uh, dat horen ja. zingen. Ja. Uh, uh, ja, geweldig. Uh, en uh, een van de mooiere liedjes van Robert Long... maar dat doet hij dan niet alleen. Dat doet hij met Martine Bijl samen. En natuurlijk uh, Simone Kleinsma. En dat is natuurlijk het mooie nummer van Morgen Vloog ze nog, Ken je het? Nee.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 Wat moet dat heerlijk zijn? Vanmorgen vloog ze nacht, zoals een eeuw soms op de wind.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 ZANG Dolly toch? Schitterend, ja. Maar ja, mooie liedjes kon je natuurlijk... aan Robert Long wel overlaten, hè? Ja, en hij heeft ook wel gekke dingen gedaan, hè? Ja, Met ach, de ja. doen het... Fanny, ja, bijvoorbeeld... Maak een, een, vioolte, Jezus, een Jezus Red? Ja. Je, ja. En uh, Mien, hè? Ja. ja. Mien, wat ik nou niet begrijp... dat is waarom zo'n maffel op de televisie gaat te protesteren... Weet je dat nog? Ja, dat is toch ook een mooi nummer, hè? Ja, fantastisch. Oh, die doen we straks even voor de sidekick. vind ik wel leuk. Oh, dan, ja. dan moet ik hem even opzoeken. Dat gaan, gaan we even doen. Want ja. uh, je had ook nog uh, zo'n nummer uh, van... Ja ja, ja, ja. Maar we weten, we, was het nou Walk, Don't Run? Heet het ik, dat zo? Ik, ik weet het niet. Zal ik het proberen op te zoeken? Ja, Walk, Don't Run moet je dan eens even... even, even ja, is goed. Ga ik, ik weet niet of het hem is hoor. Maar uh, dus, dat je me niet uh, ja. gaat slaan als het... Astemie ik is ik vraag weer iets heel moeilijks natuurlijk. Ach, <laughs> ik ben zo'n lastig mens. Okay. <laughs> nou mensen, als je verkeering hebt, dan moet je er gewoon niet laten gaan. Never let it slip away. zie van Santvoort met Dolly Tempirick Ja Dolly hier dan hè <laughs> leek even op een kermis die verstaat ik. Ja, ik had een beetje popcorn in mijn koffie. Ja, ja, ja, dat moet je niet hebben. Nee, neem dat maar pingpong. Ja, god, sorry. Maar goed, in ieder geval... Uh, ik ga u inderdaad eventjes wat meldingen doen... van uh, de gebeurtenissen van het afgelopen weekend. En de, de datum van vandaag is 14 december 2015. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag... twee mannen aangehouden in Heemstede. Het duo reed op een gestolen bromfiets... Ze probeerden nog te vluchten, maar ze kwamen ten val. De twee vielen agenten op omdat ze geen helmen droegen... en bij controle in het politiesysteem... bleek hun brommer als gestolen geregistreerd te staan. Een stopteken aan het tweetal kreeg geen gehoor... en een achtervolging ontstond. De twee op de brommer probeerden de agenten af te schudden... door een voetgangersbrug op te rijden. De agenten hadden echter versterking opgeroepen... en de omliggende wijk was omsingeld. De vluchtende mannen kwamen bovendien ten val op een stuk gras naast een sloot. De passagier kon hier meteen aangehouden worden. De bestuurder was echter gevlogen... waarop een zoekactie in de naastgelegen tuinen werd gestart. Onder andere met behulp van een politiehond. Ja, ook dit leverde niets op. Op het moment dat agenten de zoekactie af wilden sluiten... keek een van hen toch nog even achter een stuk golfplaat. Koekoek, koek. hier werd de bestuurder ontdekt... Hij werd eveneens aangehouden en meegenomen naar het bureau. En ze leefden nog lang en gelukkig. Dat nou. lijkt wat verdorie wel een oorspel. <lacht> <lacht> Oké. Okay. De Santa-run in Haarlem ging vrijdagavond door de binnenstad van Haarlem. De start en de finish was verhuisd naar de Grote Markt... omdat het Glazen Huis in tegenstelling tot de vorige editie er nu niet stond. De Santa-rund was een funrun en geen wedstrijd, maar wel voor jong en oud. En het ging niet om de snelste tijd, maar om de mooiste kerstoutfit... waar zelfs, zelfs prijzen mee te winnen waren. De route ging langs kerken, kroegen en pleintjes... En bij Rotary Club Haarlem hadden voor het begin van de loop ruim 600 liefhebbers zich als deelnemer in laten schrijven. Tot vlak voor de start konden liefhebbers zich nog inschrijven voor deze gezelligheidsrun. En de opbrengst met de voorlopige tussenstand van 5.750 euro van de Santa Run Haarlem 2015 gaat naar Stichting de Houten Haarlemmer. Een vrouw is vrijdagmiddag gewond geraakt bij een zwaar ongeluk tussen twee auto's in Overveen. De twee auto's, waaronder een, een landrover, klapten laat in de middag op de Bloemendaalse weg ter hoogte van het gemeentehuis op elkaar. De bestuurster van een van de twee auto's raakte bij de klap gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. Door de aanrijding was de Bloemendaalse weg in beide richtingen korte tijd afgesloten en de beide auto's zijn door een bergingsbedrijf opgehaald. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Ik er wel eens een ander muziekje zo achter het nieuws, vind je niet? Ja, ik heb een beetje gevoel dat ik in de Efteling sta. eigenlijk. Ik weet niet waarom, dus ik moet zitten. allemaal kerstmuziek, kerstmuziek. ik word er helemaal vrolijk van. Ik maar helemaal jee. Een jonge vrouw is maandagochtend rond half negen gewond geraakt bij een ongeval met haar scooter. De vrouw kwam van het schotenkerkpad en reed richting Haarlem toen ze in de modder naast de weg terecht kwam. En hierdoor gleed haar scooter weg en kwam ze ten val. Politie en ambulance kwamen met spoed ter plaatse. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel opgevangen... en na de eerste zorg naar het Rode Kruis ziekenhuis in Beverwijk gebracht. En de beschadigde scooter is door een vriendinnetje naar haar huis gereden. De vrouw is zaterdag aan het einde van de ochtend gewond geraakt tijdens haar motorrijles. De vrouw kwam rond half twaalf met haar lesmotor onder een vrachtwagentrailer terecht... die aan de Kuppersweg in de Haarlemse Waardepolder stond geparkeerd. Meerdere hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse om assistentie te verlenen. En het slachtoffer is voorzichtig onder de trailer vandaan gehaald... waarna ze naar het ziekenhuis is gebracht voor de verdere zorg. En dan het laatste nieuwsitempje van ons regionale nieuws. Een 30-jarige Amsterdammer is vrijdagmiddag aangehouden... op verdenking van het inbreken in een auto aan de Ringvaartlaan in Heemstede. Enkele getuigen zagen dat de man met zijn werkzaamheden bezig was... waarna hij ervan doorging in zijn eigen auto. De verdachte die een raampje had ingetikt en kleding uit de auto had gepakt... is korte tijd later in Amsterdam aangehouden... Hij is meegenomen naar het politiebureau. Ik zit nou ineens te bedenken... want ik las net op Facebook... dat uh, bij het uh, Van Venemaplein ook een, uh, een autoruit is ingetikt. En uh, alles doorzocht. Niets meegenomen. Want er lag ook niets van belang in de auto. Maar mochten er mensen zijn... die daar iets van weten of gezien hebben... wilt u dat dan alsjeblieft doorgeven... bij uh, de politie... met telefoonnummer 09008844. En dan... Uh, gaan wij met dit mooie kerstliedje door naar het weerbericht. Weer of oh. geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, vandaag waren er aanvankelijk wolkenvelden... maar later vandaag klaart het vanuit het zuiden geleidelijk op. De wind waait uit het zuiden en is overwegend matig van kracht. En de temperatuur is wat lager dan de laatste tijd... en stijgt naar een graad of 8. Vanavond neemt de bewolking weer toe en de komende nacht is het overwegend bewolkt. En de zuidenwind waait zwak tot matig en de temperatuur daalt naar een graad of 4. Morgen dan is het aanvankelijk bewolkt en is er kans op wat gemiezer. In de loop van de ochtend en in de middag is het droog met enkele opklaringen. De wind waait nog altijd zwak tot matig uit het zuiden en de temperatuur loopt op naar waarde omstreeks de 8 graden. En dinsdagavond. En in de nacht na woensdag is het bewolkt en regenachtig. De zuidenwind gaat toenemen naar matig tot krachtig... en de temperatuur gaat dalen naar zo'n 5 graden. En dat was dan het regionale nieuws met het regionale weerbericht... van onze weerman Rico Schreuder. We, ja? Maar dan wil ik van jou regionaal weten... hoeveel yeah. spuitbussen ik moet kopen... om toch een beetje de sneeuw voor mijn huis te krijgen. Want... Dat Doei. ligt eraan hoe, hoe groot je huis dan is. Dan ja. <laughs> maar hoe zit het nou met die witte kerst die jij me beloofd hebt? Die heb ik je helemaal niet beloofd. Ja, die heb je ik jezelf heb... beloofd. Heb ik... Oh, hé, hey, maar luister. Bestaande kansen. Ja. Heb jij daar iets over gehoord? Nee, het, het wordt een uh, lente, uh, lente winter. Lente kerst. lente winter ook? Nou ja, waarschijnlijk wel. Hè. In ieder geval een lente kerst. Want alles is alweer aan het uitlopen. en Zelfs bij mij, mijn rozen staan alweer te bloeien. Ja, de, de, de, dok, de dokterspreekuur vanmorgen was ook aan het uitlopen. Het was <laughs> Ik zat in die wachtkamer. Nou ja, ik moest er om 11 uur zijn. Nou, joh, 11, ik moet er vanmiddag even naartoe. Ja, ja, maar ja, dat ja, zou ik was... ook maar eens wel doen. Want je blijft hoesten. Ik blijf, blijf ja. hoesten. Ze noemen me wel kuchkuch. Eh, kuch. Ah, kuch, kuch, noemen ja. ze mij. klukkluk, maar kuch. Kug kug. kug, kug, kug, ja. <laughs> okay. Nou, dan komt uh, jouw keuze natuurlijk, hè? Want ja, die moeten we natuurlijk ja. ook nog even draaien, toch? Ja, ja, ja. De, het, uh... <laughs> Ik dacht dat uh, het. Het liedje van de Side. op zie zand. -Kie. Pop, pop nou, in een zakje vol. Wat heb ik die lang niet meer gehoord. Zeg. En ik zat alleen maar aan pingpong te denken. Ik kwam nooit meer op popcorn. <lacht> dankzij dankzij uhm, onze... Oh no, hè? Ja, die wist het nog. Wist, ja, wat goed. Ja, hey, uh, Ken jij... We zijn nou een beetje zo rond... de, de, de geboorte van, uh, van Carissus en zo. Uh, uh. Ja, van Brian. Hoe weet hij ook weer... Uh, uh, uh. Monty Python. Ja, van Brian. The Life of Brian. Life, Brian. Ja, Life of Brian. Brian werd geboren op Kerstavond. Ja. Ja, eh, maar er zat zo'n leuk liedje in. Dan weet ja. je ook dat weet Always je. look on the bright side of life. Bedoel je of niet? Ja, die bedoel ik ja, helemaal. Ja, ja, ja. Zoals we die even denken, Ja, is leuk. Dat ja, vind ik ook hartstikke leuk. Zeker weten. Brian, you know what they say some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse.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 Ja, je moet altijd maar naar de positieve kant van het leven kijken... the nou, uh, de Life of Brian, die film, is ja, ook zo leuk om te melden is. Dan, dan, die film begint dan, dan komen de drie koningen uit het oosten. Die komen dan de stal binnen waar Jezus geboren zou zijn. Uh, maar goed, ze komen naar die, die stal binnen en dan, dan treffen ze inderdaad een kindje in een Karibwaan. En ze treffen daar uh, natuurlijk uh, Maria aan. Ze treffen Jozef, Jozef aan, en zo ook je schapen en, uh, en ezels, weet ik allemaal wat er allemaal in die stal lieverkeerde, uh, zeg maar. Maar dan lopen die koningen naar binnen. En een van die koningen stoot als zijn kop tegen een balk in die zal in die En die zegt van, Jezus. En dan zegt Jozef daarop. Dat lijkt me nou een mooie naam voor onze zoon. <laughs> nou, dat, dat typeert een beetje die film. Dus één grote lachfestijn. Ja, Monty Python natuurlijk uh, staat garant voor uh, heel veel humor. En uh, dit liedje uh, natuurlijk kan ook niet meer kapot. Dat wordt uh, altijd nog gezongen. Ook op feesten en partijen. Als bijvoorbeeld een, uh, een bruidspaar in hak wordt gezet. En, uh, dan, uh, die bruidegom heeft dan net zijn vrijgezellen nacht achter de rug. En dan uh, komt hij de volgende dag, moet hij dan zijn bruid die ring omschuiven. En dan zingt de familie, always look at the bright side of life. Dat, gaat ook, dat gebeurt ook regelmatig. Dolly, heb je het een beetje gevolgd? Of, uh... Nee, want ik was in de keuken. Nou, always look at the bright side of life. Dat, ja. niet, niet altijd in de keuken. <lacht> Ja, even weer koffie halen? Toch? Ja, wat moet je nou toch in die keuken? Koffie halen. Oké. Okay. Ja, joken. Stop toch met koken? Ja. ja kom uh, uit de keuken. Ja, ik heb nog een paar met... overhemden meegenomen. Kun je die ook nog even strijken voor me? <laughs> nee, ik heb geen, uh, geen dingen meer over met al die. Uh, al die kerstlichtjes. Oké. Okay. Ik heb geen oh, contact dat heb, je ook, meer. Dat, dat heb je ook gezien op Facebook vanmorgen het broodje. Ja, <lacht> <lacht> precies, ja. <lacht> Heer he, verdorie. Oh, luisteraars, excuus man. dat ik even volschoot. Ja. Met uh, ja. Met, met wat? Ja. Ik, <lacht> <lacht> Allemaal speel wat uit mijn longen moeten. Maar het, okay, het, wil, maar het okay. zit, zit vast, het wil maar niet. <lacht> <lacht> verdorie, het wil maar niet. Nee. Nou, luisteraars. Nou, weer even terug naar de dokter. Ja, ik ben live getuige van uh, Mr. Kuch Kuch vanmiddag. Ja. Eet smakels trouwens. Pieserik. <lacht> <lacht> ja, je moet toch wat, hè? Ja. Hey, uh... We gaan het, het, het, de naam van het programma veranderen. Ja. We veranderen het op de maandag. In plaats van Zandvoort luncht, wordt het Zandvoort kucht. <lacht> nou, <door. lacht> ik krijg je nog wel <lacht> Dat is nou waar ik heen moet met, uh, met dat curry. Acapulco. Ja, nou, dat zou inderdaad ah, zo, een stuk beter voor je zijn. Ja. Zo je dit nummer namen? Nou, ja, ja. ja. is een iets wat beter klimaat voor jouw longetjes. Ja, ik uh, gisteren luisterde ik naar Radio Beverwijk. Doe ik ook nog wel eens. Ja. En uh, daar was uh, Kees Koek te gaan... Ke Ke Kees Koek, zeg je dat niet? Het is een heen? hele bekende naam, maar ja. ik, uh, even 1, 2, 3 uh, weet ik... Uh, nou, niet. Kees Koek is uh, de, de schrijver van het liedje uh, uh, uh, van Gerard Joling... Uh, Zing met me Zing het, mee, het, uh, als oh, morgens vroeg... Het, op, op het plein. Gein, uh, in de uh, uh, ja, nou, uh, ja. Dat, dat is Kees Koek. Uh, ja. Maar hij heeft ook een nummer voor, voor Jeroen van de Boom... heeft geproduceerd. En dat, dat werd geproduceerd. Tijdens dat programma werd het even gedraaid. En dat had ja. ik nooit achter, achter Jeroen van de Boom gezocht. Want dit vind ik echt een heel mooi liedje. Uh, ik ga je er ook getuige van laten zijn. Moet ik even kijken waar die zit. hoor. Want, uh, Wie, ik heb, Jeroen van de Boom? Ja, die heb zit. je die meegenomen? Nou, ik wou verbomen met hem. Denk, nou, ja, ja, waar zit hij dan? Ja, achter de boom denk ik. Oh, even kijken waar hij zit. Achter ja. de kerstboom, maar dan zou je hem <laughs> zo moeten zien. Want die boom, <laughs> die, die boom is niet zo breed. <laughs> het is meer een veredelde ja. tak. Ach, maar toch lief voordat dat we een boompje hebben. Nou, volgens ja. mij is dit het ja. liedje overal waar ik ga. Moet je luisteren. Zeg maar ja, mooi. ik ga luisteren. Ben je zo ver van hier? Ik leef nu in het verleden. En kan alles niet meer helder zien. Misschien dat het dan zo moest gaan. Maar dat is nu niet zoveel waard. Al lijkt het boek gesloten. Voor mij is het nog lang niet klaar. Oeh. En al sluit ik mijn ogen. Zie ik wat we verloren. De verbinding verbroken. Al kom ik even tot rust, dan wil mijn hart dat verstoren. En ik zie je weer voor me. Overal waar ik ga, ik ga, ik ga, ik ga. Overal waar ik ga, ik ga, ik ga, ik ga. Overal waar ik ga, ik ga, ik ga, ik ga. Elke vrouw die ik zie lopen op straat. Zelfs die waar ik mee naar huis ben gegaan Ze verdwijnen als ik denk aan jouw naam Ze lijken soms niet eens te hebben bestaan Ik weet niet hoe je het doet Het is pure magie In iedere vrouw die ik nu zie, zie ik er staan Oh Of dat beeld ooit weg zou gaan En dan sluit ik mijn ogen Zie ik wat we verloren, de verbinding verbroken Al kom ik even tot rust, dan wil mijn hart dat verstoren, en ik zie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 Naam lang als Frans advocaat van de duivel Wat je doet voelt misschien goed Maar van je tijd is het zonde En zachte heel maken stinkende wonden Dus wat ik zeg Dat is hard maar niet harteloos Nu is je hartje broos Door het pad dat je koos Binnen een jaar was haar verandering rond Van gedragen op handen Tot behandeld als strot. Conclusie Ze mag je naam niet meer roepen Zeg haar vaarwel en de groeten Plog haar en de maat. Sluit moeder. ik mijn ogen zie ik wat we verloren De verbinding.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 Is dubbel. We kunnen staren naar de sterren, verder dan de hubbel en misschien zit je vast in je eigen illusies. Je bent het vast vergeten, het gezeik en alle ruzie. Maar na de bovenmans praten in het diepe gesprek, haal ik je uit de pan van die liegende heks. En ik zeg niet meteen direct vouw je handen om haar keel, maar pak er ook niet aan met handschoenen van fluweel. Zeg me wat te doen. Best wel een hitgevoelig liedje, toch? Ja, inderdaad. Ja, hij nee, helemaal niks gedaan. Hè. Dat, dat, dat heeft Kees daar gisteren uitgelegd. Soms maak je dan een liedje. Dan denk je zelf als producer of uh, als schrijver van zo'n liedje. Dat, nou, dat gaat hem worden. En, en dan, ja. Kom, ja, dan komt er een heel ander liedje, uh, Je bent zo. Ja. Uh, geschreven door Tony Neve, overigens, de tekst. Mm -hmm. En uh, ja, dat wordt dan wel een hit. Ja. En, en, en er werd gisteren dan nog een beetje gefilosofeerd in het programma. van Hoe, kon, hoe kan dat nou? Hè? Wat, wat, wat, wat bepaalt het nou? Wat, wat zijn nou bijvoorbeeld nummers... die bij jou een bepaald gevoel naar boven brengen? Wat, wat, wat heeft ze? Ja, heeft... het, het is natuurlijk, denk ik... een, een combinatie van factoren. Sommige liedje, liedjes lenen zich ook... voor een bepaalde stem. Voor een bepaald uh, arrangement. Ja. Uh, de combinatie moet gewoon goed zijn. Je hebt, je hebt ook nummers... dat van de origineel uh, dat het niet aanslaat. Terwijl als een ander het inzinkt... en er even een extra tikkie met een drumstel... of wat dan ook bij doet. Dat het dan ja. wel... Uh, ja. Nee, ga door, uh, ga door, ga door, ga door. Ja, nee, ik denk, jij draait me weg. Net als bij nee, Deo vroeger kreeg je zo'n paard. En nou, jij doet het met regenbuien. Nee, nee dit maar... is gewoon de zee, die, ja. de zee. Oh, de zee, ja. de zee, ja. zee. oké. Okay. Ja. Nee, maar ik denk dat dat het gewoon is. En de tijd van het jaar en de, en de moed van de mensen. en Ik denk dat het een heleboel uh, factoren zijn mm -hmm. okay. die het bepalen. Ja. Maar ja, goed, het, het, het arrangement is denk ik toch wel een beetje het belangrijkste, toch? Zeker weten ja, nou, we moeten eruit door, want het is nog 10 seconden en dan komt het nieuwe jeetje. Mina, nou, dan gaan we kwart over een uh, Joop bellen, Want ja. die gaat ons vertellen wat hij allemaal beleefd heeft. Het weekend in Zandvoort, tot in tweede uur. Wargoed, wargoed. Dag, dag, dag. wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedig.